8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond. De mix van sport en nieuws dendert door op deze zender. Met onze vrienden van de avond: Vera Pauw, Tjerk Boxtra en Margie Thebe. De achtste etappe van de Tour en de herenfinale op Wimbledon. Eerst het NOS-nieuws met Mark Visser.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 Het leger heeft sinds de uitspraak van het constitutionele hof het parlement omsingeld. en Het is dan ook de vraag waar de parlementsleden moeten vergaderen. Roger Federer heeft voor de zevende keer Wimbledon gewonnen. De Zwitser die versloeg de Brit Andy Murray in vier sets. Spanning was om te snijden. Het was voor het eerst in 76 jaar dat er een Brit in de finale stond de Wimbledon. En Federer had als inzet de evenaring van het recordaantal van zeven Wimbledon titels... en de eerste plaats op de wereldranglijst. En met zijn overwinning op Murray is dat dus gelukt. Het weer nog verspreidt over het land enkele buien... dan vooral in het noorden onweer en het koelt af tot de graad of 14. Morgen verandert er weinig, het wordt wisselvallig en ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wist u dat als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt... de vreselijke gevolgen voorkomen kunnen worden? Het medicijn tegen lepra is er al... Hoe eerder wij de patiënten vinden, hoe beter zij ervan afkomen. Steun de opsporingsteams. Ga naar hoe, eerder, hoe Vanavond in Caro brandpunt, transport van gevaarlijke stoffen op de weg en op het spoor. Ondanks strenge regels gaat het nog altijd mis. En in het hart van de crisis het portret van vrouw Nein, de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat en meer in Karo, brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2.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 Ja, de weer mannen en vrouwen die krijgen de wind van voren in hoek van Holland. Filemon Wesselink reist er weer mee met de Toercaravaan. En Amerika blijft zuchten onder de extreme hitte. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Want het is nog steeds heet in Amerika. Het Middenwesten en de Oostkust van de Verenigde Staten gaan gebukt onder een hittegolf. Er is overlast, banden van vliegtuigen blijven plakken op de landingsbaan. Maar erger, er zijn ook mensen bezweken door de hitte. Correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, hoe erg is het met die hittegolf? Nou, het is al een, een, een, een week aan de gang. Het is al uh, hier om DC, even bij D.C. te houden. Washington D.C. Alle week lang boven de 40 graden. En uh, vooral naar de stroomstoring die wij uh, een week geleden hier hadden, uh, wat betekent dat een hoop mensen zonder airconditioning uh, uh, de dag door moeten brengen, uh, heeft dat nogal wat gevolgen. Tien doden tot nu toe in Baltimore, DC, dat ja, vlakbij Washington DC ligt. Uh, in de staat Maryland ook. Um, en ja, verder het hele land zijn er zo'n dertig doden gevallen. Dus um, uh, ja, het is, het is een aanhoudende hitte uh, die nogal wat slachtoffers heeft uh, gekost. En wat kan men doen om het wel allemaal wat draaglijker te maken? Ik las iets over speciale hittecentra die zijn ingericht. Ja, ja, ja heatcenters, uh, openbare gebouwen waar dus nog wel airconditioning is... kunnen mensen uh, naartoe om uh, de, ja, de middag door te brengen... Uh, wat water te drinken en een beetje bij te komen. Uh, de zwembaden worden hier uh, uh, langer opengehouden dat mensen ook uh, verkoeling in het water kunnen zoeken. Dus er wordt wel het, uh, het een en ander gedaan. Ik uh, hoorde ook dat er vandaag ook voor de daklozen, de zwervers... Uh, ...rijden er auto's rond die, uh, die mensen ook voorzien van, van water. Uh, dus er wordt het een en ander gedaan inderdaad... ...om mensen uh, toch een beetje te helpen. En hoe zit het met het dagelijks leven? Mensen die moeten werken of naar school moeten? Ja, de scholen zijn uh, allemaal al dicht. Uh, dagelijks leven, nou ja, ik zie hier ook uh, in de stad... Je, ...je merkt het, ik sta nu achter het Witte Huis... ...en er aanzienlijk minder... Toeristen. Uh, het is rustiger. De meeste mensen zullen ook naar de musea gaan. Ook om de reden dat het ja, daar gewoon cool is. Dat daar airconditioning mee is. Um, mensen in New York uh, hoorde ik ook die uh, gewoon maar de metro pakken. Om daar gewoon lekker cool in de metro te zitten. Uh, een beetje rond te rijden. Um, je merkt het wel aan het dagelijks leven. Het is uh, heel erg warm. Iedereen loopt met flesjes water rond om het toch een beetje koel um, um, cool te houden en vol te houden. Ja, want het duurt maar en het duurt maar. Is er enige hoop op een beetje verkoeling? Nou hier wel. Uh, vandaag is het al ietsje minder warm dan gisteren. Uh, uh, 39, 38, 39 graden is de officiële temperatuur. Alhoewel uh, op het cement hier en in de straten zal het wel echt een stukje uh, hoger zijn de temperatuur. Nou, 39 maar morgen nog uh, zal de temperatuur echt... dalen. Ja vreselijk Sorry? hoog hè. 39 is nog ja. Ontzettend, ja, voor ja. ons dan hier uh, echt belachelijk hoog. Ja, ja, maar daar, daar raak je gek genoeg ook wel een beetje aan gewend. Uh, niet iedereen helaas, maar um, uh, morgen zal het koeler worden... en zal deze hittegolf zich meer naar het westen verplaatsen. De westkust kan dan nog wat hogere temperaturen verwachten de komende week. Jacqueline Ekman in Amerika. Ja, het zijn wel extreem in het weer. Vera Pauw, net terug uit Moskou. Jij hebt uh, overstromingen daar meegemaakt. gemaakt. Goedenavond. Goedenavond. Nou, niet zelf meegemaakt. Ik, ik kom net terug uit Moskou gisteravond. Ja, je bent Gekomen. in het gebied geweest waar die opgeweg is. Ik ben verschillende zijn. keer in het gebied geweest. En ik maak me ook ergens zorgen om de mensen die ik daar ken. Daar ja. ze nog niet kunnen bereiken. Ja, nou we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Uh, we bedachten ons, uh, op 10 augustus had jij gepresenteerd kunnen worden, hè? Dat is de nieuwe bondscoach van. Uh... Van de mannen Oranje. Maar we hebben de Twitter gevolgd. Nou, ja, ik heb wel begrepen dat er een Twitter-actie is gestart om jou als bondscoach naar voren te schuiven. Ja, ik heb er zelf geen aandeel in hoor. Nee, dat, nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar wat dat had je, je gedaan als ze het gevraagd hadden? Nou, weet je, ik denk dat, dat je heel realistisch moet zijn. Uh, ik ben nog steeds de eerste en enige vrouwelijke bondscoach van een uh, teamsport geweest. Uh, ook in handbal, hockey, volleybal, korfbal. Er is nog nooit een vrouwelijke bondscoach, zelfs niet van de vrouwen geweest. Dus laten we er eerst maar eens aandacht aan schenken. Ja, maar wat is, je, je, ik stel je een vraag, geef dan gewoon antwoord. Ja, ja, wat dit is een antwoord, het is niet reëel. Wat, wat had je gedaan? als je ja, had Ik had gevraagd? gezegd, zoek maar iemand anders. Nou, nou, maar ja, ja, het, alleen het, als Van der Grijp mijn assistent <laughs> Dan had ik het gedaan, als hij zich op had geworpen, direct. <laughs> Goed. Een heel andere bondscoach, eh, bondscoach Van As, de hockeybondscoach. Margit Eeuwen, hockeyer Taketakema, noemde hem onbetrouwbaar en een onwaardige bondscoach. Snap je dat? Uh, ja, die woorden zijn wel voor zijn rekening. Maar ik, ik snap wel waar het vandaan komt. Als je erbij gevraagd wordt, eruit gezet wordt, er weer bij zit en dan weer weg moet. Want dat is het relaas van taken taken. Maar ja. hij lag eruit, mocht weer even terugkomen, maar mag niet mee naar Londen. Ja, ah. dat doet pijn. Ja, dat uh, kan je denk ik alleen maar snappen als je zelf in die situatie zit. Ik bedoel, je kan wel doorhebben dat het pijn doet. Maar ik denk ja, dat niemand echt precies weet wat er gebeurt is En daar ook niet heel veel mensen over praten. Ik heb het nog een paar geprobeerd namelijk. Ja, toch wel. Ja. Ja. Ja. Nou, hij heeft zelf gesproken. Uh, taken taken maken, ja. uitgebreid met uh, Tim Steens. En zometeen uh, gaan we daar uh, een paar fragmenten uit laten horen. En okay. dan uh, de, de belangrijkste uitspraken daarvan. Die komen nog even langs. Jack Bochtstra is hier ook. We hebben wel een sportie tafel vanavond. Tjerk, ja, met je ik, mooie oranje ik, shirt ik aan te zien. Ik ben zoveel dames aan tafel te zitten. En met jou uiteraard, ja, Robert. Ja, en met de Bora natuurlijk ook, moet je dat ook even zeggen. Uh, Federer-Evenaard-Sempers voor, uh, door, door voor de zevende keer Wimbledon te winnen. Komt er een achtste keer, denk je? Nou, dat, dat, dat is lastig te voorspellen. Ik moet eerlijk zeggen, dat uh, ik, ik werd nou, ik denk drie jaar geleden al wel geconfronteerd... met de vragen van uh, menig collega van jullie. Over de top, klaar? Ja, precies. Van, uh, nou, die, die is klaar, die gaat nooit meer een Grand Slam winnen. Ik heb toch altijd gezegd, van, die is niet klaar. En die blijft altijd wel met zijn klasse uh, de mogelijkheid houden... om alsnog een keer een Grand Slam te winnen. Nou, vandaag is het gebleken. Ja, maar nu is die nu klaar? Nee, die is niet klaar. Ik bedoel, die jongen is hartstikke fit. Als dus je ziet hoe hij nu zo'n toernooi weer speelt. Zeven wedstrijden in, uh, in twee weken. Uh, best of vijf wedstrijden, die is, uh, die is absoluut niet klaar. En wat ja, niet alleen zijn fysieke gesteldheid, maar ook zijn mentale gesteldheid is echt ongelooflijk sterk. En ja. uh, nou goed, dat, uh, dat is wel be bewonderenswaardig. Uh, ja. twee, twee kindertjes ondertussen. Dus er zijn heel veel redenen, zouden er kunnen zijn voor hem, om te zeggen: van nou, ik. Uh, ik stop met het tennis en uh, de hele jaar door de wereld rondreizen. Maar, maar dat kan hij niet, volgens mij. Nou ja, het moment zal een keer komen. Dus uh, het moment zal hij een keer moeten kunnen. Maar uh, nah. hij is dertig, dus hij kan toch nog wel even. Ja, en Olympische Spelen komen eraan. Het is natuurlijk ook weer een uitdaging. Dat is over drie weken voor het tennis, ook op Wimbledon. Dus uh, is toch ook voor het tennis is toch weer een uitdaging, iets bijzonders. Dus uh, ja, die, die gaat echt nog wel even door. En het is gewoon, hij is alleen maar op zoek naar records. De mix van nieuws en sport. De Deborah Bleckenhorst en Robert Miller. de Radio 1 Sportzomer. In de muziek bestaan ook veel racisten, hun kop is leeg, de mode vult ze op. Dan is het regé en dan moet het weer weer. Jezus Christus, wat zit er in hun kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ontdekte ik de zwoele tja-ta-ta? En al die kerels met zwarte lege kleederen. En een tanden, waar zij niet toch naartoe? En al die pilsen in plastic en in blik. We zijn het even moe. Ja, Raymond van het Groene Woud. Ja, en nog een keer. Een beetje je gedroomd. View, in de wiel. Ja, dan gaan we niet twee keer achter elkaar draaien. Tijd voor onze wielrenverslaggever Filemon Westlink. Nu uh, alles bijna wel is gezegd over de toeretappen van vandaag. Bijna alles. Uh, gaan we toch langzaam vooruit kijken naar uh, morgen. Pittige tijdrit staat er op het menu. Filemon, goedenavond. Waar ben je? Ja, ik ben eigenlijk op wel een hele leuke plek. Ik ben namelijk bij het Rabo, uh, Hotel, het hotel waar het Rabobankteam uh, in logeert. En je krijgt een beetje het gevoel hier alsof je op een soort camping staat. Er zijn allemaal mensen die zijn uh, met uh, grote slangen die fietsen aan het uh, schoon spuiten en aan het wassen en afstellen. En als ik zo links van me kijk, dan zie ik twee koks in een, uh, in een bus, zie ik een heerlijk maaltje uh, voorbereiden voor de renners. En uh, ja, er zijn hier ook andere teams. Bijvoorbeeld, Soar Soja Sun zit hier. En Radio Shack. En ja, morgen is natuurlijk de tijdrit. Dat is een dag voor de tijdrijders, logisch. Maar ook een belangrijke dag voor de mechaniciens. En ik sta hier met Ruud van Deurs. Hij is een mechanicien van de Rabobankploeg. En we hebben hier ook een hele mooie tijdritfiets voor ons. Een zwarte van Luis Leon Sanchez. Ruud, is dit nou de beste tijdritfiets ter wereld? Uh, speciale snufjes. De ik denk dat er nog één beter is. Ik hoop het maar één, maar nee, deze is wel ontwikkeld en hij hoort gewoon bij de beste het fietsen van de peloton. Ja. Wat van snufjes zitten hier nou aan? Ja, de snufjes zijn, kijk, je bent ten eerste ben je gebonden aan veel regels van, van de UCI. En dan verder is het de bedoeling om met Giant, met de constructeur, om die fiets zo aerodynamisch mogelijk te maken. Zo zie je dat... De, de voorrem die zit achter de voorvork, wat bij de gewone wegfiets voor op de voorvork zit. Je hebt een heel aerodynamisch stuur. Die hebben bepaalde afmetingen, waardoor de aerodynamica heel scherp is. Maar de regels zijn heel streng, hè? want jij vertelde net, hier is een heel klein boutje. Je kan het horen, dat is het carbon. Maar daar mag, je ziet het dingetje waar je dan het zeskantje in kan doen om vast te draaien. Maar daar mag geen dopje op. Nee, dus sinds nu voor de Tour hebben ze ineens een nieuwe regel dat je al je boutjes mag je niet meer afplakken. Het enigste wat je nog af mag plakken is het ventielgat in je achterwiel. En ja, dat is eigenlijk best wel jammer, want... Al die... Jij zou het liefst zien dat het helemaal lekker glad was, toch? Ja, dat kan, dat kan makkelijk één tot twee wat schillen als je een paar, een paar inbusboutjes af kunt plakken. Ja. Uh, Ruud, zet even deze koptelefoon op, want ik ben ook even naar andere teams gegaan... om te kijken wat voor snufjes hebben, zij hebben. En ik begon uh, bij het Sky-team, waar Servas Knave uh, de ploegleider is. En ik vroeg aan hem welke technische snufjes zij nou aan hun tijdritfietsen hebben. Speciale snufjes? Nee, eigenlijk niet. Nee, dan tegenwoordig uh, mag je niet veel meer. Waar loop je dan tegenaan wat niet mag? Wat niet mag? Ja, alle, alle dingen de die... De motortjes schijnt niet mogen. mogen. Ja, nee, daar heb ik ook wel eens van gehoord. Maar nee, wat niet ma alles in principe mag niks. Ten, totdat het goedgekeurd is. Wat voor fietsen hebben jullie? Wat voor fietsen? Ja. Pinarello. Zijn dat de beste? Zijn de beste. Pinarello is dus het beste merk van het peloton. Want het team van de gele trui heeft altijd gelijk. Laat ik eens aan mechanicière Bertolt Dekker van Argos Shimano vragen, wat er speciaal is aan hun tijdritfietsen. We hebben nu speciale banden die super licht lopen en die super snel zijn. En de andere banden die hebben vaak nog een anti-leklaag erop. En ja, wij hebben toch een ja, iets dunnere band, iets minder anti lek dus iets meer risico, maar wel super snel. Ja, de alles of niets-tactiek dus. Even vragen aan fietsfetischist Rob Ruig, wat hij van de fietsen van vakantie vindt. Um, ja, onze tijdritfietsen die zijn uh, eigenlijk speciaal getest in de windtunnel. Ja, het frame is dus eigenlijk aangepast om de meeste aerodynamica te hebben. En ik denk dat ze dat bij Bianchi heel goed gedaan hebben. Ja, al bij al, kijk de fietsen, die kunnen het beste van het beste zijn. De renner die erop zit, die moeten het allemaal nog doen. Ja, maar is, is het belangrijk voor jou op welk merk je rijdt? Het is natuurlijk ook maar wie de sponsor is. Ja, dat klopt. Je kan ze niet uitkiezen. Nee, dat is inderdaad waar wat je zegt. Uh, de ene, het zit beter om een geometrie van een andere fiets dan, uh, dan van een andere fietssponsor. Uh, maar al bij al uh, op dit niveau krijg je dus uh, de fietsen aangemeten en uh, ja, kom je dus perfect te zitten op de fiets. Want uh, jullie fietsen zijn van het merk? Van Bianchi, Italiaans merk. En dat vind je de beste? Voor dit jaar vind ik de Bianchi de beste. Dit jaar Bianchi dus. Even kijken of Pieter Wening van Green Edge ook zo eerlijk is over de Scott fietsen van zijn team. We hebben een hele snelle fiets. Alleen het is ook niet zo dat, uh, dat je alles maar uh, aan de fiets kan doen, zeg maar, uh, om, om het sneller te maken. Dus dat is eigenlijk aan de ene kant is het goed, aan de andere kant de jammer natuurlijk. Rob Ruig zei dat Bianchi de beste tijdritfietsen zijn. Ben je het daar mee eens? Nou, je moet toch wat doen om je, om je sponsor tevreden te stellen natuurlijk. Hè? Dus, uh... Dus, uh, daarom blijf ik erbij dat Scott gewoon de beste, de beste tijd op het fietsen heeft. Hè? Is het echt zo? Zij je mogen kiezen tussen alle fietsen in de wereld. Als ik, als, ik, uh, als ik eerlijk ben, denk ik dat wij een van de, van de, een van de betere fietsen hebben. Ja. Nou. Klopt dat? Is Pieter Wenning eerlijk? Ja, hij is eerlijk. Ik denk dat uh, Scott, Cervelo en zeker Giant dat, uh, wel de topmerken zijn. ja Zeker Giant, hè? Ja, dat is jullie merk. Dat is ons merk, maar ja, je moet gewoon eerlijk zijn. Dat zijn gewoon ja, drie superfietsen. En uh, ja, dan, dan klopt het wel een beetje wat uh, Rob Ruij zegt: van ja, de fiets moet je ook een beetje leggen, natuurlijk. En ja. Ja, wat, ik, wat ik heel erg merk is: uh, sinds drie jaar rijden wij met Giant. En ik moet wel, je moet toegeven dat onze tijdretten van onze renners allemaal wel verbeterd zijn. En dat komt ook door. Doordat je met, uh, met de mensen van Giant naar de McLaren-windtunnel gaat in Londen. En ja, ja die hebben daar hun ingangen en die, die verbeteren ook die posities. Hé, hey, uh, Ruud. Jij uh, bent natuurlijk heel druk uh, bezig om uh, alles af te stellen. Even kijken of dat kettinkje wel soepel loopt. Ja, die loopt goed. Ja, ik gebruik een speciale olie voor de ketting. En... Tot, tot hoe laat ben jij nou ongeveer bezig om al die fietsen te prepareren? Nou, ik, eh, ik doe nu al drie jaar in alle grote rondes doe ik. Alleen kom ik op en rijd ik weer naar huis voor de tijdrit. En ik maak thuis alles klaar. En ik heb een, een goedje... ...voor over het vreemd te spuiten. Maar Wacht. jij wordt speciaal ingevlogen voor de tijdritten? Ja, ik rijd mezelf in met een, uh, met een busje met oh, al het okay. materiaal. En de rest, uh, de rest van het jaar zit ik hoofdzakelijk in ons magazijn. Jij rijdt jezelf lekker in? Ja, ja, ja. Ben je morgen ook zenuwachtig? Is het een spannende dag voor jou? Uh, tijdritten heb ik altijd al spannend gevonden. Ik uh, zit nog 16 jaar bij de ploeg en je zit altijd met gekruiste vingers en gekrompen tenen. Ik hoop dat het met jou beter gaat dan met de renners. Uh, met mij gaat het net zo goed als met de renners. Dank je wel, Ruud. Okay. Veel succes hey, morgen. Fileman, eh, oh, we, we, we, ja, ja, we, we kunnen maar één conclusie trekken. Als er tijdrit-specialisten zijn, dan is er maar één en daar sta je nu naast, volgens mij. Ja, dat is, uh, dat is onze Ruud inderdaad. Ja. ja, en Wiggins die is natuurlijk ook wel een beetje gespecialiseerd. Ja, alleen dan weer op een ander gebied. Dank je wel even vanavond. Oké, okay, dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Elke avond bellen we even met Nederlanders in het buitenland. En vandaag kijken we in Amerika en in Frankrijk. Olivier van Beemen in Parijs. Goedenavond, Olivier. Goedenavond. Een schietpartij in een Noord-Franse dorpsdisco houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Tien mensen raakten gewond. De dader is inmiddels opgepakt. Wat is daar gebeurd? Ja, uh, deze man, uh, de vermoedelijke dader, die werd geweigerd aan de deur... Uh, van, de, van de discotheek Le Vamos, uh, zoals die daar heet. Dat ligt uh, ja, inderdaad in Noord-Frankrijk, een of dertig van de grens met België. Uh, die man heeft daar zelf vroeger als portier gewerkt. En uh, dat, uh, dat is blijkbaar niet zo heel goed bevallen, want uh, ja, hij zorgde toen al een beetje voor onrust uh, en sindsdien is hij gewoon niet meer welkom. Dus dat werd hem ook duidelijk gemaakt door de, door de bouncer. En uh, nou ja, hij slaagde er toen alsnog in binnen te komen en, uh, en werd toen door de manager naar buiten gezet in eerste instantie. Vervolgens zijn zijn vriendin van dat ze nog iets vergeten hij was met zijn vriendin daar, die zei dat ze iets binnen had laten liggen, toen kwam zij weer naar binnen met hem uh, die, die hij forceerde ook een soort opening voor zichzelf en hij bleek toen ineens met een, uh, met een jachtgeweer gewapend hij is toen met hagelpatronen in het rond gaan schieten. Eerst op de portier, toen, ook op, uh, ja, toen heeft hij ook negen klanten geraakt. Toen wilde hij uh, koet -koet, de manager ook, uh, ook neerschieten, maar dat, daar slaagde hij dan niet in. Nou ja, toen is hij gevlucht uh, met, uh, ja, met zijn vriendin en met een chauffeur, dus uh, een vermoedelijke medeplichtige... En vanmorgen, aan het eind van de morgen, konden gendarmerie, het was al bekend wie het waren, alle drie waren gewoon bekend bij die disco, dus ze konden vrij makkelijk gewoon in hun eigen huis worden opgepakt. En uh, dat, dat zorgde verder niet voor, voor grote problemen. Ja, ik kreeg ook een beetje een déjà vu gevoel toen ik het hoorde, want toen dacht ik, hé, dat is toch vorige week ook al gebeurd? Ja, vorige week ook in Noord-Frankrijk een, een schietpartij, in Lille. dat ligt er best een eentje vandaan, maar zelfs departement. Ja, die uh, de, de, de vermoedelijke dader van die schietpartij en, van, uh, en zijn, zijn medeplichtigen, die zijn vrijdag opgepakt in Spanje. Uh, die uh, die probeerden, ze zijn allebei van, uh, van Arabische afkomst en ze probeerden via Spanje de andere kant van de van de Middellandse Zee uh, te bereiken. Dus uh, ja, het is inderdaad, het is überhaupt uh, sinds ruim een jaar is het de zesde schietpartij in Frankrijk. Dus uh, er is wel iets van een, een zekere onrust aan, en de zesde schietpartij in een discotheek moet ik zeggen, in Frankrijk. Dus er is inderdaad wel, wel iets van een ja, onrust aan het ontstaan daarover. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe zit het bijvoorbeeld met het wapenbezit van de Fransen? Want zoals jij het beschrijft, iemand loopt naar binnen, trekt een pistool en begint te schieten. Ja, ja, het is zo dat, uh, dat eigenlijk al uh, sinds, de, um, sinds de, de oorlog in Joegoslavië is het in Frankrijk heel makkelijk uh, om, uh, om aan Kalashnikovs te komen. Die zijn uh, voor een groot deel uh, met, met een soort ja, Joegoslavische maffia in Frankrijk beland. Dus dat is, dat is vrij makkelijk. Maar vreemd genoeg is dat tot nog niet echt het uh, debat wat heel erg opleidt. Wat ik, uh, ja, wat ik de afgelopen dagen een beetje gezien heb is dat er, dat er, dat er meer sprake van is om bijvoorbeeld een discoverbod in te stellen. Een beetje zoals een stadionverbod uh, met voetbal. Dat, uh, dat er voor sommige mensen gewoon een, een discoverbod zou moeten gelden. Er wordt ook gesproken om, uh, over meer politiepatrouilles rondom discotheken. Waar uh, wat bijvoorbeeld uh, een, een discothekeigenaar zei dat hij dat in Florida had zien gebeuren. En dat de discotheken dan ook zelf een deel van de kosten daarvoor dragen. Maar dat het daardoor wel een stuk veiliger wordt. En er wordt zelfs ook gesproken om, uh, om portiers voortaan uit te rusten met, uh, met kogelvrije vesten. Dus uh, er wordt op zich meer over... Ja, echt over verdediging nagedacht dan, dan preventie op dit moment. Ja, dat is maar net aan welke kant van het lijntje je begint dan wezen. natuurlijk. Ja. Want waarom zijn het discotheken? Is, is daar nog iets over te zeggen? Um, ja, op zich discotheken, dat is natuurlijk overal wel een beetje zo. Die hebben een beetje een reputatie van er ontstaan wel relletjes, er is drank in het spel, mensen worden niet binnengelaten, vinden dat onterecht... Er wordt ook wel gezegd van dat ja, het is, het is zolang als er als er nachtclubs en discotheken bestaan, in, in ieder geval in Frankrijk, is er, is er soms wel iets aan de hand. Het is, uh, dus ik denk dat dat nu ook de reden is. En racisme speelt dat nog een rol? Want je had het inderdaad over de twee schutters vorige week in Liel van Arabische afkomst. Zou dat ja, ook dat nog is, iets Ja, dat, dat is nog. nog Beetje onduidelijk allemaal. Het is waarschijnlijk uh, in het eerste geval in elk geval, uh, ja, je kan je zo voorstellen dat het niet wegens racisme was dat die, uh, dat die man niet is binnengelaten, maar gewoon omdat er al een soort vermoeden was dat die uh, dat hij misschien niet zo relaxed zou zijn. En in het tweede geval, dus in uh, bij de schietpartij van gisteren van, uh, ja, van vannacht, van gisteren nacht, daar is, is verder niet bekend of of de dader of de vermoedelijke dader van, van buitenlandse afkomst is. Dus daar, daar, dat is wat moeilijk te zeggen. Olivier van Bemen vanuit Parijs. Goed, dan gaan we naar Los Angeles. Naar entertainment blogger. Mooi woord, Ian Timmermans van het blog Iron Rights. Maar nu even niet. Ian, goedenavond. Ja, goedenmorgen. Ja, goedenavond, goedenavond. hoe are you? Goedemorgen. Zeg gesprek van de dag nog steeds Katie Holmes en Tom Cruise? Ja, daar blijven mensen maar over praten hier. Dat is echt. Uh... Het grote entertainmentnieuws hier van de dag. Het is een beetje een ongewone week, wel hier, want het was Independence Day afgelopen woensdag. dat heel veel mensen zijn vrij en hebben dus heel veel kans gehad om, uh, om tv en bladen te kunnen lezen en zich hier heel, heel erg mee bezig te houden. Ja, wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is eigenlijk dat er, dat er uh, schijnbaar een schikking uh, wordt getroffen tussen Katie en Tom uh, in New York. Dat is in de staat waar. Uh, Katie de echtscheiding heeft aangevraagd. Dus uh, dit kan dus toch uh, heel snel zijn afgelopen. Dat was, uh, het, kan, het hoeft dus helemaal niet een uh, langdurige happening te worden. Mm. Uh, dit kan heel snel klaar zijn. Ja, dat nou, is het laatste nieuws. Dat is het laatste nieuws, ja. Want er zijn weinig feiten, hè? er komt weinig naar buiten. Er komt inderdaad heel weinig naar buiten. Eigenlijk wat we alleen maar officieel weten... is dat Katie Holmes echtscheiding heeft aangevraagd. Ja. En dat is alles wat officieel is. En de rest is eigenlijk allemaal speculatie... en op basis van, uh, om, van bronnen die, uh, die niet duidelijk worden gemaakt. Ja. Die... Dus dat is eigenlijk het enige echte nieuws. Ja, want er gingen verhalen over de Scientology en zo. En, uh, uh, maar hoe, hoe, hoe komen die, die, die roddelfeitjes dan weer naar buiten? Gaan ze dan heel erg om die twee heen uh, zoeken? Bij de buren, bij de overburen? Ja, zelfs uh, dat, gaat, dat gaat heel ver. Daar wordt, dat wordt uh, voor bronnen betaald... En uh, bonnen, dat kunnen zijn uh, mensen die, uh, die vrienden of connecties van hen zijn, dat, uh, dat, of kennissen, of vrienden van kennissen, of vrienden van vrienden van kennissen, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, daar, daar wordt dus heel vaak voor betaald, zoals ik al zei. Dus het is eigenlijk ook maar weer de vraag, als je dat soort geruchten ziet, uh, op entertainment websites en rodelbladen, dat soort dingen, of, of dat ook inderdaad betrouwbaar is. Ja. Ja, nou ja, goed. We hebben uh, Cruise gezien op de bank bij Oprah toen hij uh, echt uh, op de bank sprong en zei dat hij o oh, zo verliefd was. Nou ja, uh, ik weet niet, wat, wat doet dat met het imago van Cruise nu, nu dit gebeurt? Ja, het imago is eigenlijk sinds dat moment waar je het net over had, is eigenlijk uh, is, is redelijk beschadigd. Uh, een aantal films die hij heeft gemaakt, daarna zijn ook niet uh, echt goed, goed aangekomen en uh, eigenlijk geflopst. Um, en dit ja, werkt ook weer niet echt. Uh, zeker omdat uh, een van de geruchten is ook dat Scientology, dat je die, die, die religie waar hij uh, een grote fan van is en uh, een belangrijke persoon in, in is en speelt. En uh, dat, dat ermee te maken heeft. En ja, mensen zijn toch hebben niet echt duidelijk idee wat, uh, wat Scientology is en zijn zeer gefascineerd over het mysterie van Scientology. En dus ja. Heeft dat ook weer reflecteert dat op het imago van Tom Cruise? Dat, uh, ja. Ja, wat is dat nou precies en wat, wat doet hij daarmee? Ja. Dus uh, ja, het, is, het werkt niet echt in zijn favor. Nee, snap ik. Goed, dankjewel uh, Arjen. Uh, voor nu, uh, even hier aan tafel. Uh, wie van jullie drieën? Vera, check. Margie, Tjerk kijkt me aan van, nou, ja, alsjeblieft, zeg, afvraagd, Robert, uh, waar even, gaat God helemaal de, helemaal de dames over. zijn als dan dit soort zaken gaat. Margie, Margie, jij bent dat Tjerk nu als uh, entertainment uh, wordtje gebombardeerd, want het is een vrouwenzaak, begrijp ik dit? Dat is wel heel erg, hoor. Hey, ik, volgens mij zei ik vorige keer in deze uitzending dat ik heb daar echt niks mee. Mensen is privéleven en daarin gaan vroeten en oh. we hebben het er al vijf minuten te lang over, wat mij betreft. Maar het is cool, hoor. Ja, nou en. Ja. Die heeft ook een privéleven, is ook gewoon een mens. Ja? Ja, ah, toch wel. Vera, wat vind van ervan? Was het in Rusland ook het gesprek van de dag eh, gisteren? Toen je ik daar ik nog zou was? het niet weten. Ik, ja, sorry. Jij hebt daar niet zo. Ik uh, heb We zijn helemaal, helemaal afgehaakt, Robert. Niet. Ja? Nee, maar. <laughs> vroeten ze in Rusland in jouw privéleven bijvoorbeeld? Nee. Nee, helemaal niet. Is het daar helemaal geen. Uh, heb je geen. Nee, op het begin uh, even geprobeerd natuurlijk. Om, met name omdat mijn man, Bert Verlinger, de assistent van de advocaat ook was daar. Ja. Maar... Geprobeerd, je... maar niet gelukt. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou ja, dat ze een interview samen willen en, en dat soort dingen. Nou, daar hoef je twee keer nee tegen te zeggen, en dan is het over. Ja, dan hoor je ook gelijk helemaal niks meer. Dan denkt iedereen nee. van nou, die is toch niet... Uh, ja, prima. Maar dan gaan even. ze ook niet een interview samenstellen... op basis van eerdere interviews die jullie gegeven hebben... dat een soort knip- en plakwerk uh, stukje nou, wordt. Nou, het is heel apart. In Rusland gebeurt dat niet. In Schotland is dat bijvoorbeeld wel gebeurd waar je het helemaal niet verwacht. Maar in ja. Rusland hebben we daar helemaal geen last van gehad. Heerlijk. hè? Ja, Lekker rustig. Ik zie ja. die koppel in een entertainmentblad. Vera Pauw. Njet! <lacht> <lacht> Half negen. Het NOS Nieuws. Mike Visser. <lacht>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 En wij hebben Van Gaal, maar Frankrijk hebben ze ook een nieuwe coach. Het is oud-international DJ Deschamps... die de afgelopen drie jaar trainer was van Olympique Marseille. Als bondscoach is hij de opvolger van Laurent Blanc... die vertrok na het EK waar Frankrijk in de kwartfinale werd uitgeschakeld. De nieuwe coach Deschamps wordt in 2010 met Olympique werd hij landskampioen... en als speler werd hij met Frankrijk de Europees en wereldkampioen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. RTL Nieuws roept heel Nederland op om mee te speuren... naar misstappen van de kerstverse PVV-kamerleden. En straks is de adjunct-hoofdredacteur van RTL te gast bij ons. Maar eerst de Golden Earring om 1 uh, minuut over half 9... in de Radio 1 Sportzomer. Gerrit Hiepstra loopt binnen. Die ga ik zo even wat voorleggen. Blijf luisteren, want daar gaat hij van opkijken. Fire. I'm like a dog With an endless desire I had a drink And maybe more than once again Where does that leave me Outside, I guess The beauty and It's oh, all no. inside. What do I know about love from the Golden Era? Hey, Gerrit. Ja, goedenavond. Even wachten hoor, want ik, ik had je altijd al iets willen geven. Ah. Uh, vorig jaar was ik jarig en toen had ik heel veel mensen uitgenodigd. Toen zei je dat het ging regenen. Toen heb ik een parasol gekocht, maar het bleef droog. <laughs> ik heb hier een rekening van, even kijken, 74,35 euro. 35. Mag ik die okay. aan jou geven? Dat jij die gewoon, Er staat een rekening. Ik heb mijn rekening donderdag, ik mag je het overmaken. Goed. Ja, ja dus en, dat is goed als ja, ik dan als de volgende dan keer, reddet. als het wel klopt, nee. uh, okay. dat, <laughs> dat ik dan... Uh... Je neemt nu die van Robert in ontvangst, maar ik uh, heb vorige jaar drie nieuwe bikinis gekocht. omdat jij zei dat het mooi weer zou worden. Ik heb ze nooit aangehad, maar ik heb wel de bon. Dus die het lever ik ook zo even bij jou in. Kan dat ook, ja? Ja, nou ja, je mag hem hier leveren, maar ja, uh, wat hoort wat. Oh. Ja. Uh, dus uh, als het ja. wel klopt, dan wil ik ook graag uh, een beloning. Omdat jij je werk niet goed doet ben je mag. Hè? Ik nee, nee, wil even een, uitleggen, ja, want nee. uh, het gaat om de PvdA in Hoek van Holland. Die heeft het eigenlijk gemunt op jou, uh, Gerrit, en op jouw collega's. Want volgens de fractie in de deelgemeente van uh, Rotterdam kosten de foute weersverwachtingen het dorp 100.000 euro per dag. Want als er namelijk regen wordt voorspeld, blijven de toeristen weg. En Hoek van Holland is juist volgens de PvdA zo'n beetje het zonnigste dorp van Nederland. Klopt dat, Gerrit? Is het het zonnigste dorp van Nederland? Is jij vaak? Het is wel een van de zonnigste plaatsen van Nederland. Ja, dat klopt. Uh, met uh, bijvoorbeeld Zeeland en de Waddeilanden. Ja hoor, dat, uh, dat klopt helemaal. Ja, ja, maar nu even die honderdduizenden euro per dag. Ja, Ik bedoel, ja je uh, lacht er al om. Het is natuurlijk een onderwerp wat mij niet vreemd is. Want uh, bijna elk jaar komt dit in een of andere vorm, uh, komt dat terug. De ene keer zijn het de waddeneilanden die vinden dat wij uh, uh, ja, veel te negatief zijn over de wadden. En dan is Zeeland weer aan de beurt. En dat, nou, dat komt elk jaar op de een of andere manier wel weer terug. Maar dat is natuurlijk uh, eigenlijk gewoon flauwekul. Ja. Dat uh, is, neem ik aan, ja, het is misschien serieus bedoeld. Maar ja, als je, het natuurlijk, als je er een beetje over nadenkt, dan is het natuurlijk eigenlijk gewoon onzin. Ja. Want, eh, jij hebt er even over na kunnen denken. Toen kwam je tot de conclusie, dit is volslagen onzin. Ik heb er 30 seconden over na kunnen denken. Toen dacht ik, wat een volslagen onzin is dit. Ja, In het kader waarvan moeten we dit nou toch uh, plaatsen, denk je? Ja, kijk, wat, waar ik dan aan zit te denken is bijvoorbeeld... Vandaag klopt het weerbericht, uh, volgens mij van Hoek van Holland. Prima. Het heeft de hele dag geregend, dus je hebt gewoon gezegd dat het regent. Maar dan hoor ik er niemand over. Nee. nee, want dan komen die toeristen <laughs> ook niet. En, uh, als we het dan wel goed hebben, krijgen we dan een deel van de opbrengst of zo? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik weet het ook niet. Kijk, Het suggereert dat uh, blijkbaar, uh, als wij zeggen dat het uh, zonnig weer is... dat mensen dan en masse naar de kust vertrekken de volgende dag... terwijl mensen natuurlijk zelf die beslissing nemen. Dat is hmm. natuurlijk wel op basis van informatie... Maar het is natuurlijk veel te korter de bocht om te zeggen... Van dat wij uh, daar de schuld uh, aan hebben. Ja. Want we spreken van een weersverwachting, hè? even voor de duidelijkheid. Ja. ja. Dus, en kijk, het is, dus je, je hebt voor, niet die, die bol qua voorspelling van... nou jongens, Marke allemaal Mag je die zit uh, op te ja. winnen, die gaat nu iets zeggen. Ja, maar dat uh, uh, compenseert toch. Op het moment dat jij weer uh, onwijs lekker weer voorspelt en het regent... dan zijn die mensen ook al met hun broodjes op weg naar... dus dan zijn ze er toch. Dus dan, dan ja. krijgt die gemeente toch alsnog geld... terwijl ze daar in de regen binnen zitten en nog meer drinken. Ja, en het is, ja, dat is zo. Maar het is ook zo dat er natuurlijk verschillende belangengroepen zijn. En je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Want ik kan me heel goed voorstellen. Stel dat wij nou zouden zeggen van... nou jongens, uh, morgen mooi weer. Dus iedereen naar de kust toe. Blijkbaar zijn we dan een soort marketinginstrument... voor de strandtenthouders uh, in Hoek van Holland. Ja, ze jullie niet omkopen? Uh, ja, dat wordt er wel vaker gevraagd. Um, maar kijk, er zijn andere belangengroepen... die misschien wel veel meer behoefte aan hebben... dat de mensen juist ergens anders naartoe gaan. Dus uh, als je de ene het na de zin zou kunnen maken, even vooropgesteld dat het zou kunnen... dan is er altijd wel weer een groep die uh, zich weer tekortgedaan voelt... en dat die aan de bal, bel gaat trekken. Dus ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, ja, het is gewoon onzin. Dit Jij vraag. zegt, ja. dit plan heeft ook geen kans van slagen. Nee, en ook Ik als je het serieus zou gaan bekijken... dan is er ook, ja, als je een beetje de juridische, juridische uh, componenten gaat bekijken... dan is er ook natuurlijk geen potem op te staan. Uh, want wij zijn niet verantwoordelijk voor het slechte weer wat dan uh, ja, aan de kust zou, zou kunnen gaan, Daar kan je weinig voor natuurlijk. Want, want even, even voor mij, uh, hoe, hoe houdbaar je nou nog is... Langer ja, overdoor? ik wil het toch even weten. Hoe houdbaar is zo'n verwachting? Nee, als jij echt zocht ons zegt, het wordt mooi weer. Hoe lang houdt dat dan stand? Ik bedoel, hoe snel kan het veranderen? Ja, kijk, het punt is ook, wij maken altijd een weersverwachting... die in principe voor het hele land is. He, dus we moeten in twee minuten moeten wij uitleggen hoe het, het weer er morgen... in het hele land zou moeten uitzien. Nou... Het komt heel vaak voor, en zeker in de weersituatie waar we nu mee te maken hebben, is dat je 100% zeker weet dat er morgen buien zullen voorkomen in Nederland. En je weet ook 100% zeker dat de zon zal schijnen op, uh, in <kwijden> Nederland. Alleen je weet niet precies waar. Nee. En dat zul je ook niet kunnen aangeven. Dus je weet van tevoren eigenlijk zeker dat mensen die de hele dag in die buienlijn zitten, bijvoorbeeld, dat is ook wel iets wat wel eens voorkomt, ja, die zijn uh, teleurgesteld uh, omdat die die zeggen van, ja, hoezo een enkele bui? Het heeft hier de hele dag geregend. Ja. En de mensen die de hele dag droog weer hebben gehad... die zijn dan vaak iets minder teleurgesteld. Tenminste, zeker in dit weertype. Maar die zeggen, hoezo buien? Het is hier de hele dag droog geweest. Ja. En dat is natuurlijk ook het spanningsveld waar je in zit. En waar natuurlijk, als je op één plek zit, zoals in Hoek voor Holland... als je daar toevallig die dag geen bui krijgt... ja, dan denk je van, waar hebben ze het over? Want ja. al die klanten blijven weg. En ja, maar dat, zo zit nou één keer de atmosfeer niet in elkaar. Ja. En zeker niet bij dit soort weersituaties. Dus... Ja, dat is gewoon een, een spanningsveld waar je, waar je gewoon uh, nooit uit zult komen. Nee. Dus, dus wat nee. hij graag wil, deze beste man, dat is gewoon niet te leveren. Nee. Kortom, gewoon uit het raam kijken. En Nog een... En zien of er zo staan. Daarom gewoon rustig op te kijken. Er zijn natuurlijk wel allerlei websites waar echt voor specifieke plaatsen... Precies, voor die locatie. Uh, weerswachtingen worden berekend. Dat zijn eigenlijk altijd automatische programma's. En dan staat er een... Een zonnetje met een wolkje. en soms een druppeltje eronder. En weet je wel, zo ziet het er dan uit. Uh, maar dat is natuurlijk veel specifieker. Dan kun je voor elke locatie kun je dat inderdaad doen. Ja. Nou, radar is een voorbeeld, maar er zijn andere voorbeelden in Nederland. Ja. Um, maar dat kunnen wij natuurlijk optioneel. Uh, in twee minuutjes nee. kunnen wij natuurlijk nooit alle. Nou, hoeveel plaatsen zijn er in Nederland? Ja, heel dat veel. lukt ja, voor heel niet. Ja, in, uh, nu, uh, een heel kort antwoord. Uh, onzin of geen onzin. Vandaag zondag weer onwaarschijnlijk op de zomerspelen. Het is vandaag 8 juli. De zomerspelen beginnen over een week of drie. Daar kun je nog niks van zeggen. Punt. Goed, dankjewel. En je hebt onze rekeningnummers, hè? Ja. ja. <laughs> Mijna gaat het met de prullenbak. Wilt u zien wat u nou. hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Terk je hebt uh, naar de tennisfinales gekeken, mag ik aannemen? Ja, zeker. Alleen uh, voor jullie mooi programma moest ik iets eerder, uh, iets eerder thuis vertrekken. Dus ik heb eigenlijk vanaf 3-2 in de vierde set heb ik de wedstrijd niet meer gezien. Mag ik dan even het mooiste fragment van Andy Murray, uh, Andy Murray even aan je uh, laten horen? Want uh, dat heb je dan dus gemist. Hij had uh, zojuist verloren van Federer. En toen sprak je nog even het publiek toe. Right, I'm gonna try this and it's not gonna be easy. <laughs> Everybody uh, always talks about the pressure of playing at Wimbledon, how how tough it is, but um the it's not the the people watching. They make it so much easier to play. The support has been been incredible, so thank you. You can be very proud Yeah, you can be very proud. That's it could have zeker. Waar kwamen deze tranen vandaan? Heb je enig idee? Nou, het is natuurlijk een prachtige sportemotie. Ja, hij zegt van, uh, ja, de druk viel wel mee door de toeschouwers... maar uiteindelijk viel de druk natuurlijk niet mee. Tenminste, je ziet wat, uh, wat Groot-Brittannië daar verwacht ieder jaar weer. Maar het is wel uh, heel knap hoe hij daarmee om is gegaan. Dus die druk bepaal je natuurlijk uiteindelijk ook zelf. Je kan wel zeggen, er is veel druk, maar dat bepaal je uiteindelijk zelf. En dat heeft hij heel goed gedaan, want de wedstrijd begon... en hij begon vooral heel erg goed. En uh, ik vond eigenlijk dat hij de eerste twee sets ook de bovenliggende partij was. Die wedstrijd draaide ineens om, op 6-5 in de tweede set, uh, op, op, op 30 gelijk. Hoe uh, kwam dat? Nou, Federer speelde een paar echt magistrale punten op dat moment. Terwijl, wat ik zeg, uh, Murray tot dat moment zeker zo goed was. En, uh, waardoor ineens die set won. En stond set gelijk. En vervolgens uh, ging het dak eroverheen. Ja, en, het begon te regenen, uh, Op 1-1 ja. in de derde set. Nou, die wedstrijd is toen wel omgedraaid, vind ik. Ik vind Federer vanaf dat moment echt, echt beter. Echt een stuk beter. Dus uh, wel, te, wel terecht de te te winnaar. Misschien toch. Nee, druk werd niet te veel. Kijk, die jongens spelen natuurlijk op zo'n podium. Die zijn dat ook wel gewend. Aan de andere kant, wil wel wel eerste keer dat hij een Grand Slam zou kunnen winnen. Maar wat ik zeg, hij begon ook wel heel erg goed. Dus ik denk dat hij helemaal niet geleden heeft onder die druk. Hij, uh, het is ook het podium waar hij juist wilde staan. Oh. En uh, nou, dat was fantastisch. En dat hij zo reageert, dus, dat is alleen maar mooi. Dat is de echte sportemotie. Maar goed, dan moet je wel, denk ik... Um, sport bezeten en sportman of vrouw voor geweest zijn om dat te begrijpen, dat die emotie er dan is. En als je daar te nuchter naar kijkt, denk je, wat uh, stelt die Brit zich aan? Maar... Mm, nou, dat heb je mij niet horen zeggen, hoor. Nee, nou, maar weet je, hij heeft ja. natuurlijk toch al een redelijk negatieve, wel een redelijk negatieve pers. Zeker ten opzichte van, uh, van vederen. Ja. Nee, goed. Maar dat is inderdaad iets wat uh, een niet-sporter zich volgens mij inderdaad helemaal niet kan voorstellen. Dat geldt bij de vrouwen precies hetzelfde. Serena Williams in tranen na de overwinning op Radwanska, En dat had natuurlijk alles met een blessure te maken waar we het zo over hebben. Luister. Nee, dat is een um, muziekje volgens mij. We halen hem even terug. En dan uh, kon, horen we nu uh, Williams, als het uh, goed is. Ja. Thank you guys in the box. Daddy, mom, Sasha, Esther. Everybody over there. Thank you, thank you, thank you. Um, I could never have done this without you, Esther. And Val. when you were with me in the hospital. So thank you so much. Yeah, my Margie die uh, uh, ben je wel eens terug moeten komen van een zware blessure? Ja, ja na de spelen van 96 uh, toen had ik eigenlijk alle drie mijn enkelbanden afgescheurd. Daar heb ik de hele spelen op gespeeld. En pas daarna kwam ik erachter dat mijn voet los zat. Dus er was redelijk wat, uh, wat fout in oh. mijn, uh, Oei, mijn ja, voet. Ja, ja. Dus het is zo'n emotie zoals zij nu, hè, want ze was bijna overleden met een longemolie. Ja, ze lag echt ja, ja. kantje boord. Ja, ik vind het heel logisch. En ik krijg ook kippenvel als ik dat soort emoties hoor. Maar misschien moet je sporten geweest zijn. Misschien heb je daar gelijk in. Maar ik zit dan echt zo van... Ik vond het ook heel erg dat ik dat moment moest missen. Uh, de, de winst op Wimbledon. Want ik had natuurlijk hetzelfde dat ik hier naartoe aan het rijden was. Ik heb heel lang zitten wachten. Ja, en, en ik wist gewoon dat dat moment, wie er ook wint... daar komt die emotie en Dat vind ik het mooiste. Ja. Vera? Die, heb, die, jij, die ja, roti... ja, heb jij dat ook? Ja. ja, ja. ja. Wij ja. hebben natuurlijk jaren alleen maar gebokst tegen dit soort uh, zaken. En als je nou over een grote blessures hebt... Dan... Als je dan weer je eerste wedstrijd kunt spelen. Hoe bedoel je dat? Nou, ik heb een keer mijn been gebroken, kniebanden gescheurd. En uh, nou ja. ja, dan is dat een moment dat je, ja, dat je weer op je top kan functioneren. Dat is ja. heel emotioneel, ja. Gewoon het ja. moment van ja. ontlading. Van ja, ja, ik ben er weer, ik kan weer ja. presteren op topniveau. Wow. Ja, of, of voor mij was het meest emotionele moment... toch wel na 25 jaar knokken ons voor het eerst plaatsen voor een EK... En dan ja. gaan er dingen door je heen die je niet voor jezelf kent. Ja, ja. ja. en zeker toen het eenmaal op het EK ook nog hartstikke goed ging. Maar daar gaan we het straks over hebben, want we waren eigenlijk met cherk bezig. <laughs> <laughs> want nou, ja, ja, dat ja, niks hoor, ik, ik, ik, ik luister graag <coughs> naar. Maar ja. weet, weet, het, het leuke van dit soort dingen ook is, dat je, zij bedanken natuurlijk gelijk allemaal mensen. Want daar gaat het ook om, hè, dat je voelt, zeker als individueel sporter, denk ik, dat je uiteindelijk ben je natuurlijk helemaal verantwoordelijk voor die prestatie zelf. Maar je kan het nooit zonder mensen om je heen. Zonder goede mensen om je heen. Zonder ja. uh, nou, goede begeleiding of, of nou, goede familie. Dat is allemaal belangrijk. Weet je? Dat, dat, dat zijn allemaal factoren die ook bepalend zijn... of je uiteindelijk weer terug kan komen aan de top. Ja. En wat zo'n Williams mee heeft gemaakt... zijn natuurlijk toch dingetjes. Ja, daar moet je echt doorheen vechten. Weet je? Want ook voor haar zou het ook ja, makkelijk misschien zijn. We zeggen, weet je, ik maak nu te veel mee allemaal negatieve, moeilijke dingen, ik, ik stop ermee. Dat kan. Maar ja, toch weer de drive opbrengen om weer te gaan staan en weer, weer te gaan trainen dagelijks en uiteindelijk ja, is dit dan de beloning. Je zijn natuurlijk veel meer mensen hè, die dagelijks zo hard werken, dus dat is niet uh, bijzonder in die zin. Maar ik denk wel dat je dat dan zo voelt, van ik heb het zoveel weer voor gedaan. En ik heb het hiervoor gedaan, voor dit moment. En ja, dan komt die emotie los. Ja, we hoorden net uh, Murray, die uh, natuurlijk verliezend finalist was, maar ja. uh, de man zelf, Federer, pinkte ook een traantje weg. En ja. dat vond ik ook heel mooi, want dan denk ik, dan sta je voor de zevende keer. Hè, en toch ben je nog steeds emotioneel. Ja. En, en toch doet het je nog steeds wat, terwijl je die beker alweer omhoog houdt. He, hij wordt daar niet blasé van, van ah joh, prf, ik heb hem zo. Hij heeft er natuurlijk ook hard voor gevochten. Maar dat vond ik ook wel een heel ja, mooi moment. Ja, hij is natuurlijk ook wel echt een voor iedere sporter is hij ook weer een voorbeeld. Weet je, voor iedere topsporter is hij ook weer een voorbeeld. Hoe hij met zijn sport omgaat. Hoe hij ook echt gewoon blijft. Hoe hij ook iedere keer weer geniet van zijn overwinningen. En natuurlijk zijn iedere keer weer records boeken. Weet je, records breken. Nou, dit is, maar het is een geweldige sportman. En een gewoon een, een normale jongen. Weet je, daar hoor je geen rare dingen van. Dat is gewoon een, een, nou ja, een normale vent eigenlijk. Hoe hoog was de druk voor hem dan? Nou ja, wat ik zeg, weet je, uiteindelijk wil je als topsporter die druk ook hebben. Dat is wat je gaaf vindt. Dus ja, wat is druk? Wat Nogmaals, dat lekker. bepaal je zelf. Ja, ja, dat is wat je wil. Op dat podium wil je staan. Met al die mensen, met al die, die, die tv-kijkers. Dat is wat je wil. Met al die verwachtingen ook. Ja. En, ze dan en dan maken. En dan, ja. dat is weer het verschil tussen de echte supertop... of nou, de top wat er net onder zit. Die kunnen op die momenten hun beste sport laten zien. Ja. dat ze klaar zijn. Mook en Last Chance. De PVV-kandidatenlijst is bekend en RTL Nieuws roept op... om belastende informatie over de kandidaten bij hen te melden. Een opmerkelijke oproep. En ja, dan is ook de vraag, zijn er al meldingen binnengekomen? Pieter Klein is adjunct, hoofdredacteur van RTL Nieuws. Hij is hier in de studio. Welkom. Uh, ja, zegt oh. u het maar, zijn er al meldingen? Helemaal niks. Nog niks? Als er al zouden zijn, weet ik niet. Want ik kom net van een familieweekend uh, terug... waarin het gedoe over die oproep, of die vermeende oproep ontstond... Uh, gedoe? Uit... Is er gedoe over dan? Ja, ik begrijp dat Wilders uh, de objectiviteit van RTL Nieuws uh, ter discussie stelt... of zegt dat wij een hetze voeren. Nou, dat is ook wel opmerkelijk natuurlijk nou, dat ja. iemand vraagt... Van, heeft u belastende informatie over de PVV-Kamerleden? Meld ze bij ons, nou, bel onze tiplijn. Ze mogen ons vooral uh, bellen, maar dat geldt voor alle partijen. En uh, die oproep die komt uit een kolom van uh, een collega van mij... de chef van de politieke redactie. En die heeft uh, als een soort grap met de knipogen naar het polenmeldpunt... het omstreden polenmeldpunt gezegd... Hm. joh, als je iets weet, uh, bel ons vooral. Dus uh, bij deze is de RTL Nieuws tiplijn geopend. Het was humor en die is blijkbaar niet besteed aan Geert Wilders. Ja, of het stond er toch wel heel serieus in wellicht. Nou, hij kan goed schrijven. Oh. <laughs> maar dus de ja. tiplijn tip bestaat helemaal niet? Wat mij betreft bestaat die niet. Uh, maar ik weet wel, uh, er zit wel een serieus ondertoon in namelijk. Uh, dus dat leidt dan misschien tot verwarring. Nou, de vorige keer rond die kandidatenlijst is er heel veel gedonden geweest. Kregen wij ook inderdaad tips binnen. En of die tips dan gingen over de PVV of over andere partijen... die hebben we allemaal nagetrokken. Uh, een van de dingen die we hebben gedaan was uh, de onthulling van het strafrechtelijk verleden van Lucassen. Uh -huh. uh, de brievenbus. Erik Lucassen. Urineerder. We hebben toen onthuld dat hij een strafrechtelijk verleden had. Dat hij dat had verzwegen voor Geert Wilders. Uh, en toen ontstond een heleboel emotie ook over andere PVV-kamerleden. En toen dachten wij, echt heel Nieuws... hé, hey, weet je wat, uh, zullen wij de zaken eens een beetje gaan verbreden? Dus we gaan het ook aan andere partijen vragen. Hoe zit het eigenlijk in de Kamer? Dat hebben die partijen uiteindelijk gedaan... Geert Wilders weet het ook. Dus als hij ons een soort hetze verwijt. of gebrek aan objectiviteit. of vind ik dat. Aapkool. Het is eigenlijk een soort hulp die je hem biedt. Zeg maar. Dat u zegt van. Nou Geert... ze hebben het nou ja, ook opgeschreven. Eigenlijk, zo Wij kunnen er mijn ervoor zorgen. Politie... dat je ja. niet eigenlijk voor straks voldoende feiten wordt gesteld. en ja. je toch met een paar mensen zit die je eigenlijk liever niet wil. Zo werd het door mijn collega Kes Berghuis ook omschreven. We komen Geert Wilders te hulp, want de vorige keer is die helemaal goed gegaan. Steken nog. Toen was het een bende. Want ik geloof dat er vijf van de zoveel wel. was wel iets mee. Ja. Maar jullie hebben wel een meldpunt, toch? Nou, ik ken het niet. Ja, ik dacht, jullie, een ah, jullie hebben ja, toch een tiplijn? Ja, had toch de wel de een algemene tiplijn. We ja, hebben, we hebben een algemene benen. tiplijn. Toen, ja. toen mijn collega vorige week uh, zei, ik schrijf uh, deze column. Uh, ik zei, joh, zet gewoon lekker dat uh, algemene mail erbij en uh, iedereen is welkom. Toen zei hij nog tegen me, ja, ik zat nog te aarzelen van, uh, zal ik er niet onderzetten. Overigens, alle tips over SGP, CDA, VVD, Partij van de Arbeid, allemaal welkom. En toen dachten we allebei, dat is laf. Als je de PVV een beetje te gazen neemt en je het wil ze te gazen neemt... dan moet je ook staan voor je zaak. Dus, ja. uh, en bovendien hadden het dan lang op. niet zoveel publiciteit gegenereerd natuurlijk. Nou, ik dacht wel, uh, we, we doen wel we als, uh, Ja, dat lach over... je op je niet ja, genoeg. <laughs> <laughs> nou ja, ik dacht dat, ja, wordt... Robert. Ik dacht, dat wordt gedoe. Uh, <laughs> en uh, ik zie het allemaal wel. Ja. ja, nee, maar het is toch zo? Het is toch prachtig eigenlijk nu? Dat is zo, het zet iedereen weer één. poot scherp. Kijk, een, we hebben afgelopen vrijdag hebben we de hoofdredactie van de RTL Nieuws afgesproken. We gaan uh, sowieso toch eens grondig kijken naar de nieuwelingen. Maar niet alleen bij de PVV. Uh, dus als we dat doen, dan gaan we de rest ook een beetje doorlichten. Dus als ik Financiele iets weet over een D 66 kamerlid of een potentieel D 66 kamerlid, je, mag ik dat ook? Je melden. bent van harte welkom. Ja, wij zijn niet van de afdeling heksenjacht. Dat doe je niet, want je zit in het gebouw van de NOS. Dan loop je eerst naar de NOS. Uh, <laughs> maar de, maar de, je mag rustig rust bellen, hoor, of melden. Ja. Anoniem, bel ik dan? Nee, maar dat mag dus voor iedereen. Maar goed, het is natuurlijk ook wel een handige manier om uh, zelf je eigen nieuws uh, te genereren. Wat, wat natuurlijk helemaal niet erg is als een nieuws. Het was niet een intentie. Het was een column, uh, en ik vond het een goed geschreven column. Maar ik zei ook gelijk, hey, hier hebben het risico van explosiegevaar. Nou, uh, of explosie, explosie. Ik zie wat gedoe op geen stijl. Ik zie dat Geert Wilders reageert. Uh, jullie bellen me, dus ik denk, goh, ik roep nog wat terug. Ja. Geert ja. Wilders, het is zondag. Uh, ja. Lach een beetje mee. Ja. Het is, kom, kom, tijd. Zullen we het daar maar op houden dan? Zo is dat. Ja, goed. De tiplijn voor de PVV-mensen uh, uh, bestaat de maar niet, bestaat niet melden. Maar je, ja, hij bestaat niet, maar je mag bellen als, als er iets is. Ja. Zullen we het daarop houden? Ja. Goed, dankjewel uh, voor je verhaal en voor je komst. Oké, okay. graag gedaan. Dit uur zit er ook weer op. Ja, het gaat hard. We gaan uh, heel langzaam naar uh, uur twee. En dan gaan we uitgebreid praten over uh, Take Takema. Die dus uh, vandaag zijn mond heeft opengetrokken. Die uh, moest eerst weg. Uh, hoefde toen toch weer niet weg. En moest nu toch weer wel weg. Of was het andersom. Ik weet ook allemaal niet meer. Hij uh, is in ieder geval niet op te spelen. En heeft aangegeven wel uh, uh, graag nog voor Oranje te willen spelen. Jack, zou jij hem er dan weer bij pakken? Als, je, als een man voor je... Had gezegd van, je mag niet meedoen? Nou, ik zou puur kijken wat de beste spelers voor in selectie zijn. En of iemand oud of jong of er al bij is geweest en weer terug, dat is je hebt niet zoveel. Het gaat om, nu om de Olympische Spelen volgende maand. En daar stel je de beste spelers op. Ja, Oké, okay, goed. Nou, zo, daar gaan we dus uitgebreid over, uh, over discussiëren. En we blijken terug en op de achtste toeretappe natuurlijk met Henk. En we praten met Vera Pauw over haar Russische avontuur. Ik ben toch zo benieuwd. En over die het dus avontuur niet... van haar iPhone.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 Dit is Radio 1.